Slam FM, phonefuck. Tien nou overal van geweest, dus hoogste tijd om iemand in de zijk te nemen zoals elke ochtend op Slam FM. Dus Slem FM, phonefuck. Je tweetert weer mee met de hashtag Slamfam. En uh, je wordt misschien ook de laatste tijd, of niet alleen de laatste tijd, de laatste jaren, doodgegooid met goede doelen die dieren willen helpen en ondersteunen. Nou vond ik het wel eens tijd worden voor een nieuw goed doel dat een beetje een tegengeluid laat horen tegen die dieren. Tegen dat dierenwelzijn. En namens dat nieuwe goede doel bel ik eventjes. Met vrouw Bos. Nou, wat een vrolijke begroeting. Mevrouw Bos, goedemorgen. Met, met, hallo, met Gaarthuis van Stichting Pak het Dier. Ja, met, ja. met wie spreek ik nou? Met meneer Gaarthuis van Stichting Pak het Dier. Hallo. Goedemorgen Hi. mevrouw Bos. Ja. <laughs> Ik snap er niks van. Ik vind het meteen nog gezellig met u, weet u dat? Oké, okay, ja. nou, vertel. Zeg, uh, wij zijn een nieuwe stichting die een beetje een uh, tegengeluid willen bieden aan alle stichtingen die uh, dieren maar helpen. Uh, stichting uh, WNF, Stichting Wakker Dier, Stichting Bescherm, de Koe, Stichting Kijk Uit voor de Fred. Ja. En uh, nu zijn wij op zoek naar medestanders die, net zoals wij, ook een enorme schurfthekel hebben aan dieren. Aan die schotten die die beesten mishandelen. Nee, nee, nee, nee, nee. Niet mishandelen, gewoon uh, een beetje, uh, nou ja, secuur met een, een kogeltje door de, door de kop. Dus uh, koeien, vetten, cavia's, waar, waar ergert u zich het meest aan? Welke, welke diersoort? Aan alles. Honden, katten? Alles. Want alles. Ze hebben ook recht om te leven, net als jij en ik. Dus u ergert u erger zich ook kapot aan honden en aan katten? Aan alles. Ja, ja, en ik kijk er ook niet naar, want je bloed gaat koken. Ja, verschrikkelijke beesten zijn het. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, wij kunnen er ook niet tegen. Dus uh, ik vroeg me af, heeft u interesse in een gratis informatiepakketje van Stichting Pak een Dier? Want om u meteen het geld uit de zakken te kloppen, dat vinden wij een beetje hè, vinden wij vervelend. Dat doen wij niet. Ja. Dus uh, misschien kunnen we u wel een leuk gratis informatiepakketje opsturen met uh, de top 10 van Meest Gehate Dieren van Nederland. De Meest Gehate ja. Dieren van Nederland. Een proefschietpakketje krijgt u erbij met wat uh, rubberen kogeltjes erin. Kunt u oefenen op de buurtkatten. Ja, dan. U zegt net dat u zich ook bloed bloed in bloed, bloed, ja, bloed, bloed, bloed, bloed, bloed. Ja, nou, maar die dat ga ik gewoon wel niet doen. Hé, nee, hoor, dan maar hier je mijn dochter, want ik begrijp het niet. Allemaal. Maar, maar u hoeft, u hoeft. Nee, uh... Hier is mijn dochter. Oh, graag ja. Allemaal ja, niet. nee, ik hoor het. Oké. Okay. Ja hoor. Doei. Doei, dag. Mevrouw Bos. Goedemorgen met Karin. Hallo Karin. Goedemorgen met uh, Gaartes van Stichting Pak Dier. Hallo. Hi. Zeg, ik leg nu het aan uw moeder uit. Uh, en die was volgens mij wel een medestander. Dat wij een nieuwe stichting zijn. Ja. Uh, wij zijn een stichting die een beetje tegenwicht willen bieden aan alle uh, ja, uh, dieren helpende organisaties. Zoals de WNF. Stichting Wakker, Dieren, Stichting Pas op voor de vet. Stichting Kijk ja. uit de dijl valt uit de boom. Ja. Wij zijn mensen die één uh, gemeenschappelijke uh, ja, irritatie hebben en dat is het dieren. Het algemeen. Honden, katten, koeien, paarden. We ergens ons de hele dag te colleren aan die beesten. Oh. Dus zijn wij op zoek naar mensen die dat ook hebben. Voor Stichting oh, het... Pak en Dieren. En wij willen graag uh, eventueel uw moeder een gratis informatiepakketje toezenden. Ja, maar ik heb helemaal geen hekel aan dieren. Uw moeder wel, zegt ze net. De nee, ze heeft een hondje. Dus de bloed gaat koken. Geen... Hè? De bloed gaat koken, zegt ja, ze Ja, net. ze hebben het niet begrepen. Ik ja, nee, dat, dat, dat is helemaal mooi. mishandeling proberen. Nee, geen dierenmishandeling. Ik heb al gezegd gewoon secuur met een kogeltje tussendoortjes. Ja, ja. Gewoon pijnloos, maar dat ze wel. Hup. De nee, aarde is ja. van de mens, zeggen wij. Ja, nee, nee, nee. Ik ben echt een dierenliefhebber. Dus uh, nee, ik ga Zat daar niet aan mee. Verdamme. Ben je er ook al zo één, ja? Ja. Die wel wolle sokken aan. Ik... Nee, dat niet. Dat helemaal niet. Wat vindt niet. hij nou zo sympathiek dan aan die dingen? Ze lopen ja. toch alleen maar in de weg? Ze scheiden ongecontroleerd overal? Nou, dat is niet waar. Want we hebben een hondje. Ik laat dat hondje voor mijn moeder uit. en. Uh... Ja, ik doe dat toch echt wel op het landje en zou niet op de straat doen. Ik heb altijd een zakje bij me dat ik dat op. Ja, maar dan nog dan muur die prullenbakken weer zo. Staan de kuilen tegen je poot aan te rijden als je in de nee, tram staat. Nee, nee, ik ga het niet mee eens, echt niet. Nou, ik ga u toch maar even een informatiepakketje toesturen, want ik hoor bij uw moeder toch meer enthousiasme. Stichting Pak een Dier. We gaan het, uh, we gaan het We uh... zijn regel aan dieren, man, aan honden ja, en katten. Ja, ze zei het net zelf. Daar zit een uh, gratis informatiepakketje bij met een proefschietpakketje uh, uh, met wat rubberen kogels. Kunnen ze oefenen op de buurtkatten komt helemaal goed. Nou, je hoeft het niet toe te sturen. Nou, het komt er al aan. Het zit al in de envelop. Dus uh, nou ja, veel plezier erbij. Ja? Oké, okay, zonder van je tijd en je moeite. Goed, dag. De, hè? Slam FM, Phonepap.